4 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote stroomstoring in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder Enexis zijn vrijwel alle getroffen huizen... aangesloten op een reserveinstallatie of op noodaggregaten. Rond half vier in de middag waren er twee explosies in een transformatorhuis... waarna een felle brand uitbrak. In het noorden, oosten en centrum van Enschede... en in omliggende dorpen viel de elektriciteit uit. Meer dan 20.000 huishoudens zaten zonder stroom. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De regering van Turkije heeft honderden titels geschrapt van een zwarte lijst van boeken, kranten en tijdschriften. Vanaf vandaag mogen Turken in eigen land weer boeken kopen van onder andere Marx, Lenin en de Amerikaanse auteur John Steinbeck. In totaal zijn 450 titels van de zwarte lijst afgehaald. Op de lijst staan werken van auteurs die worden gezien als vijanden van de Turkse staat. In totaal zijn in Turkije nu nog zo'n 5000 publicaties verboden. Het vrijgeven van de honderden titels moet worden gezien... als een boodschap aan de Europese Unie... dat Turkije serieus bezig is met democratische hervormingen. Turkse uitgevers zien het gebaar van premier Erdogan als symboolpolitiek. Veel werken op de zwarte lijst zijn gewoon te koop in Turkse boekwinkels. De presidenten van Soedan en Zuid-Soedan... hebben afgesproken hun legers terug te trekken uit het grensgebied. Ook is een akkoord bereikt over hervatting van de olie-export. In de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa besloten de twee rivalen om eerder gemaakte afspraken over deze kwesties ten uitvoer te brengen. Na een decennia lange oorlog verklaarde Zuid-Soedan zich in 2011 onafhankelijk van het noorden. De wederzijdse spanningen lopen af en toe hoog op. Zo heft Soedan tot woede van het zuiden tol op het transport van Zuid-Soedanese olie door de noordelijke pijpleidingen. In Ethiopië is afgesproken dat Zuid-Soedan de stilgelegde olie-export weer op gang brengt. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen minimaal rond 7 graden, ook overdag bewolkt met wat motregen, middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Exen, Daar gaat het over. Nog een, nog een uurtje hebben we tot vijf uur, dan is nachtbraak eens klaar en dan komt Lieke Veld, die uh, presenteert start vandaag. En ik, natuurlijk ga ik haar straks ook nog wel even aan de tand voelen over hoe zij omgaat met haar exen en, uh, en of ze die nog wel eens ziet en of ze daar ja, misschien nog wel eens mee in bed belandt. Ik, ik denk het niet, want ze heeft een vriendje. Maar uh, ja, je, je weet maar nooit, ik ben op zoek naar uh, mooie verhalen over exen, maar eigenlijk ook wel gewoon naar tips. Hoe kun je nou het beste omgaan met je ex? Ik, uh, ik had deze week uh, twee exen voor, me, voor mijn neus staan. En dat is, ik ben er zo slecht in. Ik ben zo slecht in afscheid nemen. Dus ik blijf ook een beetje hangen bij mijn exen. En dat werkt toch ook niet helemaal. Ik weet nog niet wat, uh, wat het beste is om daarmee om te gaan. Je kan bellen 0800-1121 als jij tips hebt. Maar ook als jij verhalen hebt met, uh, met ervaringen. en dat, uh, ja, Die je gewoon echt even kwijt moet. En dat, waar luisteraars ook van kunnen leren. 0800-1121. Ariek, jij belde ook. Goedenacht. Ja, Goeienacht. Um, het is net een maandje geleden ben jij gescheiden. Ja. Dus ja. jij hebt een hele verse ex. Ja, precies. Zeker. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het... Uh, naar omstandigheden gaat het goed. We zijn nu uh, een beetje aan het idee gewend. en uh, nou, uh, We zijn gewoon als vrienden uit elkaar. En, uh, er zit een kleintje in het spel. En voor die kleintje nou, daar gaan we nog uh, heel goed... Uh, aan elkaar zo goed, dat, zo goed dat het is, gaan we nog om elkaar om. En uh, ja, we proberen gewoon best te maken omdat die kind, die kind in het spel zit. Hè? Dus tot, die, tot een jaartje of twintig moeten we een beetje rustig doen met elkaar. Ja, maar dat is wel weer, geeft wel weer een hele andere dimensie aan omgaan met je ex vriendin ...als ja, er ja. nog een kind in het spel is. Precies. Maar maakt het dat makkelijker of moeilijker? Nou, wel uh, voilà. We waren al gewoon helemaal klaar met elkaar. Dus ja, voor mij maakt maak het makkelijk. Want, uh, ja, ik ben blij dat ik, ben, ik ben ook vrijheid terug heb. Dus, uh. Ja, maar daardoor ga je natuurlijk nooit echt door. Omdat je dus met. Oh, want, jawel. Ja, jawel, jawel. Maar je houdt wel die verbindenis door, door het kind, dan wat erbij ja, is. Dat is het enigste. Ik bedoel, dat je een kind met elkaar uh, telefoneert: van ja, dit of dat uh, gebeurt er. of gaat gebeuren. Maar het is niet dat je echt nog uh, met haar intensief uh, bezig bent. Dat, zo werkt dat niet. Maar je ziet er bijvoorbeeld wel dan vaker dan als je geen kind zou hebben. Wat als je nu... geen kind tuurlijk. Ja, ja. Ja. Nee, maar met dat soort dingen heb ik geen probleem. Ik heb er geen moeite mee. Ik, uh, ik ben, als je klaar bent met een persoon, dan ben je er echt klaar mee. Ja. En dan, ja, dan heb je er ook geen gevoelens voor. Uh, ja, niet, wat wanneer. Hoe, uh, hoe is jullie band tot nu toe geweest? Want is een maand uh, zijn jullie uit elkaar. Ja. Hebben jullie elkaar veel gezien? Uh, ja, we waren... Uh, onderscheidelijk, we waren altijd samen, dus. tot, die, tot die dag. Ja. Toen was het ineens, uh, ja, uh, het ging niet meer. Hè. We hielden niet genoeg meer van elkaar en dan uh, moesten we maar een streep ah, achter zetten, achter ja, zetten. en van, van welke kant kwam het? Van haar kant. Oké, okay, maar dan is het voor jou een. Wil je er dan haar nog liever? ...vaak zien, bij wijze van spreken, of juist helemaal niet omdat het dan weer te moeilijk is? Nee, nee, ik heb er geen moeite mee. Ik heb er geen moeite mee. Uh, ze komt uh, die kind ophalen. en uh, gaat er weg. Uh, nee, ik heb daar geen totaal geen moeite mee. Maar dat is wel knap. Als je dan, want eigenlijk heeft zij, het dus, uh, zij heeft er een punt achter gezet. Ja. Dat is toch heel raar dan? Of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Want uh, hoe we met elkaar lezen... ...waren we eigenlijk al een beetje klaar met elkaar in huis. We leven waren echt net als broer en zus. Er was uh... geen intimiteit, was er niet meer niks. Dus ja, op een gegeven moment ja, dan ging je gewoon verder uit elkaar groeien. En je ging steeds verder uit elkaar groeien. Dus nee, op een gegeven moment kom je op een punt dat je, dat je allebei ziet van... ...nee, joh, dit is inderdaad, we kunnen beter uit elkaar gaan. Dat is van het beste voor iedereen. Ja. Dan, je kan wel bij elkaar blijven en doodongelukkig worden. Ja, maar we kan ook weggaan en dan... Ja, ik voel me eigenlijk toch lekkerder, ik voel ja. me eigenlijk toch een stuk uh, bevrijderder. Daar ben ik dan wel blij om, plus dat jullie ook nog goed met elkaar omgaan nu. Jawel. Dus, jawel. Dat, dus eigenlijk is het, zijn jullie het schoolvoorbeeld van hoe het moet? Uh, ja, dat wil ik nou net niet zeggen, maar <laughs> nou, uh, voor mijn kleintje vind ik dit wel het beste. Ja, dat is dat het fijn. wat fijn. Gewoon een vader gewoon, en moeder. Niemand hoeft te missen, ze ziet een vader en een moeder. En, uh, dat is voor een kind belangrijkste dus. Ja. Ja, nee, dat vind ik, ben, ik, ben ik met je eens. En ik vind het knap dat je dan ook misschien persoonlijke gevoelens... wel ook aan de kant kan zetten voor het beste voor je kleine. Juist. En die persoonlijke gevoelens, ja, het is nou nou maandje, een maandje, twee maanden, over half, jaar, over jaar. ze is die gevoel helemaal versleten. Nou, dan ben ik blij dat je het zo hebt geregeld. En dan is het een beetje, ja, het, het is een cliché... eindgoed, al goed eigenlijk. Ja, tuurlijk wel. Ja. Nou, in deze situatie vind ik het wel voor, uh, voor één persoon, voor de kleintje, vind ik dat wel gewoon een ideale oplossing uh, Ben ik met je eens, Henrik? En, ik, en dan, uh, uh, ja had, had ik nog een vraag? Oh, uh, ja, kom uh, maar door! Geen, kan ik geen oproep doen aan uh, vrijgezelle dames? Uh, <laughs> Tuurlijk! Die uh, ook zin hebben in een... Uh, Wacht, ik maak er één grote datingshow van. Ik had toen net al uh, Erik die Kim wel leuk vond. En uh, nou ja, nu jij, Henrik. Uh, doe maar een klein oproepje, hoor. Nou, dames. Uh, ik ben uh, Henrik. Ik ben 40 jaar. En ik zoek uh, een mooie, gezellige vrouw. Uh, om, ja. Om te zien, nou, we zien wel wat een scheepsdracht. <laughs> je houdt <laughs> alle opties open. Ja, ja, ja. ja. ja bellen voor Henrik, doe je dan 0800-1121. En wie weet, ontstaat er wel een nachtbraakersliefde? Dat lijkt me nou echt te gek, Henrik. Nou, wie weet. Wie yes. weet. Hé, hey, dankjewel Tot voor dan het bellen. Oké okay, dan. En iedereen mag bellen, hè? ook uh, voor Henrik, als je iets in hem ziet zitten. Maar ook als jij een verhaal hebt over jouw ex. 0800-1121. Misschien is dit wel een soort medicijn tegen hoe je met een ex om moet gaan. Close to me. Dan oh, moet je ze weer juist van je afduwen. Ah, oh, het is ook ingewikkeld wat je allemaal moet, uh, moet aan moet met, met de exen. Het, uh, <laughs> je kan blijven bellen trouwens, hè? 0800 1121 over uh, jouw ex. Hoe, uh, hoe ga jij daarmee om? En ja, wat is, wat is nou wijsheid? Afstoten of uh, toch een beetje uh, bij je houden en rustig afbouwen? Ik, uh, ik zag nog een, uh, een berichtje over de rapper Champal ja ik, denk, ik weet niet of je hem kent, maar dat is wel weer een, weer een heftig verhaal. Want hij is dus aangeklaagd door zijn ex-vriendin... dat uh, voor maar liefst <laughs> 80 miljoen dollar wil ze van hem. En uh, zijn vriendin, de Zweedse ex-vriendin Susan Person oh, nee, dan moet ik natuurlijk op Zweeds. Susanne Persson diende, diende een klacht in bij het uh, hoge gerechtshof in New York... omdat Sean uh, De Pal haar illegaal uit Jamaica heeft laten uh, deporteren... en dat haar tot een zelfmoordpoging dreef. Dat is best wel heftig. En uh, ze zou in 2010 die uh, zelfmoordpoging hebben ondernomen. En uh, nou, ja, nu eisen ze dus van haar ex-vriend, Jean-Paul. dat hij haar dus hiervoor 80 miljoen dollar geeft. Oh mijn god. Dan ben je er slecht vanaf, zeg. Dat is nog eens een, uh, <nog> een ijs aan je broek: 80 miljoen dollar. Heb jij wel een hele rare eisen gehad van je ex? Laat het me weten. 0801121. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar of jullie een liedje hadden. Want dat zegt natuurlijk ook weer heel erg veel. Dit is een mooi liedje over de liefde van de Rolling Stones. Een rol op je radio, Radio 1, BNN Nachtbrakers. En um, ja, misschien hoor je het al een beetje aan de kwaliteit van uh, mijn stem. Ik ben even een sigaretje gaan roken. En dat uh, kan op het rookterras van Radio 1. Dan moet je door een klein deurtje. Staat ook goed, pas op voor je hoofd. Want het is echt een soort raam waar je doorheen moet. En dan kom je op het rookterras. En daar ben ik nu. En ik uh, constateer dat het uh, best wel lekker weer is. Het is niet heel erg koud. Ik denk een graadje of 8, 9. Het regent niet. En... Uh, Ideaal weer om eigenlijk even een sigaretje te roken. Misschien ben jij ook wel een sigaretje aan het roken terwijl je aan het werk bent. denk je, even de boel, de boel even eruit en even een sigaretje roken. Mijn gedachten laten gaan. Misschien wel over het onderwerp van vannacht. Het is extra waar ik het over heb. En um, hoe je ermee omgaat. En wat jouw ervaringen zijn met het uh, ja, afhandelen van de relatie als het ware. Dat klinkt bijna als een zakelijke handeling. Maar hoe je ermee omgaat. Hou je contact of ga je juist helemaal uit elkaar en zie je elkaar nooit meer. En elke keer als ik een sigaretje ga roken, neem ik uh, wieken mee. Mijn uh, regisseuse Wieke, goeienacht. Goeienacht Frank. Jij luistert natuurlijk al uh, uh, anderhalf uur mee. Wieken en exen, hoe gaat dat? Ik, uh, ik heb er niet zo heel veel, dat in eerste. Om daar even mee te beginnen. Ik heb er denk ik uh, twee echte. En ik moet even bijzeggen, ik ben niet van de lange relaties. Ik raak altijd een beetje in paniek rond de drie maanden. Dat is ook mm -hmm. zo'n officiële grens tussen aanhalingstekens, geloof ik. Dat je op drie maanden een beetje gaat evalueren van... gaan we nog door of kappen we ermee? En ik ben meestal degene die ermee kapt ook. Dus dat is wel fijn. Oh. Um, tenminste, wat mezelf betreft dan. Dus ik heb er niet heel veel last van gehad. Ik denk dat zij dat niet zo heel fijn nee, nee, vindt. Nee, daar denk ik ook over na. <lacht> maar uh, ik heb er zelf niet zo heel veel last van gehad. Um, maar dat waren best wel korte relaties. Dat moet ik er dan wel even bij zeggen. Ja, maar um, ik vind op zich... Wat ik al eerder zei in de uitzending, al oh, heb je maar twee weken verkering gehad. Je hebt je wel even verbonden aan iemand en je hebt wel een soort exclusiviteit met z'n tweeën. Als het goed is, hangt er natuurlijk ook weer vanaf wat voor relatie je hebt. Maar heb je toen die jongens gezegd van oké, okay, het is uit, we gaan niet verder. Heb je ze daarna ooit nog gesproken? Ik heb ze daarna nog wel gesproken. Ik ben namelijk heel goed in vrienden blijven met de jongens en met exen. Dat vind ik altijd heel handig ook. En zijn eigenlijk gewoon nog hele goede vrienden van mij. Zelfs. Handig ook? Ja, ik vind dat niet zo heel erg hoor. Nee, maar handig ook bedoel je dan op gebied van dat je nog een keer met ze kan afspreken. ook om seks te hebben, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb nog wel met, Tenminste, met eentje daarvan heb ik nog wel seks gehad achteraf. Ja. Maar hoe vinden zij dat? Ja, ja goed. Uh, ik heb dat eigenlijk nooit gevraagd. Is dat gek? Nee, maar uh, het is best wel iets. Want jij hebt het waarschijnlijk uitgemaakt, wat je net zei. En dan zijn zij misschien wel emotioneel daar niet heel erg relaxed onder. Nee, dat was ook wel even heftig en ik weet nog wel, echt toen het uitging, dus op de avond, dat ik zei van oké, okay, sorry, maar we gaan echt niet verder, ik zie het niet meer zitten. Toen hebben we seks gehad, dus echt gewoon zo'n break-up uh -huh. uh, seks. En, uh, dus, en daarna hebben we ook even een tijdje geen contact gehad, want toen zat hij er wel even doorheen denk ik. Omdat drie maanden was best wel kort, maar best wel intensief denk ik. Het was best wel een dingetje voor hem denk ik. Um, dus dat was even, we konden even niet, ook niet zo goed met elkaar een paar maanden. En toen kwamen we elkaar tegen thuis uitgaan, het was superleuk. Was het was alleen maar vriendschappelijk ook een tijdje. Ja. En toen laten we een keer heel. Maar mokken. misschien is dat ook wel goed. Dat je eerst het uh, vriendschappelijk. Of nee, dat je het eerst laat rusten. Volgens mij is dat sowieso heel goed. Mm -hmm. En dat je dan het weer eens gewoon oppakt als vrienden. En als het dan weer klikt, dan zou je wel weer eens kunnen kijken. Want wat ik ook heb gelezen over uh, hoe je met exen om moet gaan, is ook wel wat mensen zeggen op fora, bijvoorbeeld op internet. Van ja, als je echt voor elkaar bestemd bent, kan uitgaan, kan je ook wel weer bij elkaar terugkomen. Ja, nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Alleen. Dat vind ik wel een hele romantische gedachte. Ik, ik hoop het altijd heel erg, dat, of hoop het heel erg, maar ik zou het wel leuk vinden als je dan ooit weer samenkomt. Op een beter moment dat het wel goed kan gaan. Maar of dat echt zo is, ik heb het nog niet meegemaakt. Maar, maar heb je wel eens uh, echt dan nog met die jongen, heb je dan biertjes gedronken, maar heb je wel eens ruzie ook gemaakt nog? Dat, je weer, dat er weer eigenlijk oude koeien uit de sloot werden gehaald als jullie samen waren? Uh, hij kwam er nog wel een paar keer pijnlijk op terug, maar meestal in een grapjesvorm of een beetje sarcastisch. Maar niet echt schreeuwende slaande ruzie. Nee, dat heb ik nooit echt gehad. Nee. En, uh, en ben, je, ben je nu aan de man momenteel of niet? Nee, ik ben nu single. Dus ik ja, ben een beetje, een beetje vrij. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en vind je dan uh, nog heel even terugkomend op, op exen? Um, want je hebt het met je vriendinnen natuurlijk er ook wel over. Zijn zij daar handig in? Hebben zij nog gouden tips? Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar een soort gouden tips dat ik een rijtje kan maken. Van oké, okay, dit is het handigste om uh, ja, met je ex om te gaan. Uh, mijn vrienden zijn niet het beste voorbeeld, denk ik dan. Mijn vrienden die gaan meestal niet heel goed om met, uh, met de ex allemaal. Uh, een vriendin is wel weer teruggekomen trouwens bij haar vriend. Wow. Dat, is, ja, dat is een trouwens. Een en dat gaat vrouw. ook goed nu nog steeds. Ja, zoiets. dat is best wel aan. Ja, dat gaat wel goed. Dat is wel heel positief. En ik heb heel veel vrienden die echt vast in een relatie zitten. Die, die ook niet echt heel veel exen hebben gehad geloof ik. Die zijn zeg maar, maar vanaf hun 16e tot nu tot hun 22e echt samen ook echt. Dus die zitten iets vaster. Dus de gouden tip, Frank. Ik, Denk toch even laten rusten en dan ja, maar even zien wat er van komt. En het is nu wel even heftig misschien dat Silke alle sms's heeft verwijderd en ja. even niet meer wil zien misschien. Maar weet je, misschien komt het wel goed en misschien is dat heel positief en naïef. Maar ik hoop dat het goed komt en anders ik vind, komt er vast weer een ander leuk meisje. Absoluut. En dat is misschien ook wel goed uh, als je het gewoon afsluit dat je dan ook alweer door kan ofzo. Want dat is ook wel hetgene wat ik heb gehoord van luisteraars die inbelden. Die zeiden van ja, zo, dan kan je ook wel door. Het is ook een keer klaar natuurlijk. Toch? Ja. Als het ophoudt, houdt het op. Ja. Heel goed. Maar het is... Uh... Het sigaretje houdt ook bijna op. Ik, uh, ik, ben, ik weet niet waar mijn pasje is. Dat is altijd een ding. Als dan ga ik naar het rookterras en dan neem ik zo uh, wandelzender mee. Dus dat is een, uh, ja, een mobiele microfoon als het ware. En dan uh, stop ik altijd mijn pasje ergens. Want dan ben ik aan het praten en dan kom ik... Dus ik moet even mijn pasje zoeken. Maar ik uh, neem nog één hijsje van mijn sigaret. En uh, ja, ik zit zo meteen weer in de studio. Dus je kan gerust inbellen. 0800 1121 ex verhalen Hoe ga jij om met je ex? Heb je goede ervaringen? En dan ga ik tijdens uh, Angus en Julia Stone met Big Jet Plane... ga ik eens eventjes uh, mijn pasje zoeken en weer terug naar de studio. Oh, ik kan hem echt niet vinden. Shit. Pasje gevonden hoor. <laughs> je hoorde Engels en Julia Stone met Big Jet Plane. En dat was dan weer een beetje uh, het liedje wat ik uh, met uh, Lianne had. Mijn ex ex Mag ook hè, want iedereen heeft wel liedjes gehad in de relatie. En uh, daar mag je ook voor bellen. 0800-121. En doorgeven van uh, wat jullie liedje was. En wat, dat je af en toe nog een beetje wegzwijmelt in wat jullie toen hadden. En dat het toch wel mooi is ook allemaal weer. Want exen, ja, het is niet alleen maar slecht hoor. Het zijn natuurlijk ook heel veel goede dingen aan. En uh, het, het, het kan je ook wel weer nou, dingen leren een beetje, toch? Olek, nacht. Ja, nou, wat je net zegt... Uh, wat was je voornaam weer? Frank. Frank? Yes. En Vrij? Oh. Nou ja, nu wel inderdaad. <laughs> <laughs> Grappie. Maar uh, ja, nou, ik... ik het, het, het, Kijk, we zijn natuurlijk in het huisjeboompje een beetje gevoel uh, opgevoed. Mm -hmm. uh, maar als je een beetje creatief bent en je bent nog heel jong en je wilt je nog ontwikkelen... en je bent nog op een pad op zoek naar wat het werkelijke doel in je leven is... Uh, nou, dan kun je ook wel eens uit elkaar groeien. Ja. En uh, ik vind dat je elkaar daarin moet respecteren. Maar, en dan in, want, want jij neem ik aan ook, uh, ook ex-vriendinnetjes, hoe, hoe ja, doe jij dat dan? Niet, niet, niet zo heel weinig hoor. <laughs> nog wel veel ook nog. Maar hoe heb nou, jij dat dan het gedaan? het valt wel mee, het valt wel mee. Maar ik vind trouw belangrijk op het moment dat je vriendschap en liefde opbouwt en, en seks hebt met elkaar. Uh, dat je op dat soort momenten gewoon wel het koosje moet houden. Ja. En dat dan na de relatie? Wat zeg je? En na de relatie? Want, want val je dan nog terug op nou, exo? dan moet je het nog koosje houden. Want, nou, Lisbeth, een van mijn allergrootste liefdes... Uh, die, die, uh, nou, die ging een ander pad op. En, en ik ging ook een ander pad op. En dan kan je wel zeggen dat je uit, mega, uit elkaar groeit. Maar, nou, zij had haar levens... Pad nodig. En ik had mijn levenspad nodig. Ja. He, dus dat, dat, die, die sporen liepen dan uit elkaar. Maar als je liefde met elkaar gedeeld hebt... dan vind ik dat je dat respect... en, en die, die, die ongelooflijk gelukkige momenten die je gedeeld hebt... en die hebben we gedeeld... nou, dat moet je gewoon vasthouden. En zijn die, die, die banen die jullie dan allebei, of die paden die jullie allebei gekozen hebben... zijn die ooit weer bij elkaar gekomen? Nee. Dan was ze gewoon klaar, klaar? Ja, nou ja, zij wou niet mee naar Limburg. Zij wou in Zutphen blijven. Oh, want je bent verhuisd toen, toen jullie, jullie hadden verkering in Zutphen? Ja, ja en zij wou niet mee naar Maastricht. En ik moest naar Maastricht, want ik wou gehargd worden. Ja. En daar ben ik ook geworden. Dus je hebt echt voor je eigen geluk gekozen en daar je ex dus voor achtergelaten, als het ware. Ja, en dat, van, en dat was Janke van beide kanten, hoor. Maar heb je daar nou geen spijt ervan? Nee, maar ik ben goed in dat vak. Ja. Snap je? Ja, ja maar ja, soms is de liefde toch ook uh, heel groot. En dat je denkt van, ja, ik ga dat niet doen. Ja, meer. maar we waren nog pubers, we waren nog in ontwikkeling, joh. Ik was 19. Ja. En zij ook waarschijnlijk rond die leeftijd. En zij was zo rond dezelfde leeftijd. En, en we waren allebei nog op zoek van waar, waar is nu ons doel in het leven. En, en uh, nou ja, en we hebben heel veel goede dingen gedeeld. Maar op een gegeven moment, nou ja, zij, zij heeft het in feite uitgemaakt. En. Uh, dat is lang geleden, Wat hè? Want zij, zij wou... Nou, zij had een andere, ander plan. Ja, en jij ook. Dus toen uh, ging het niet en samen. En ik had ook een ander plan. Spreek nou, je haar nu dat... nog wel eens? Wat zeg je? Spreek je haar nu nog wel eens? Nee, ik zou haar nog graag willen zien. Ik heb, ik heb nog foto's van haar en zo en dan ben ik weer verliefd, hoor. Ja, maar heb je helemaal geen gegevens van haar dan? Kan je haar niet meer opzoeken of... Uh... Ja, nee, nou, dat zou ik wel kunnen, maar goed, het is, het is echt al 40 jaar geleden of zo. Ja, het is ook wel weer tijd om vooruit te kijken. Hoe zit je nu, uh, Oleg, qua, qua relatie? Ah, ik had uh, net weer een nieuw vriendinnetje van mijn leeftijd. Want ik ben, al, ik ben een oude lul, hoor. Ik word 57 als ik het haal over uh, drie weken. Ik denk dat je dat wel haalt. Ja, maar dat geeft niks, hoor. Oké. Okay. Uh, Nee, maar het gaat erom dat je dat je, nou, dat je, je plan samentrekt. en dat was nu met, met, met uh, hoe heet ze uh, Lisbeth. Nee, met, oh. met, met, met, met nee, dat is een meisje met ook die heeft ook heel veel relatieproblemen gehad en uh, nou ik, waar ik, ik ben op het ogenblik met met biologische tarnieren bezig. En ik ben een ontzettende idealist. En, uh, nou, zij wou dat ik haar tuin op kwam knappen en zo. Maar ze gaat gewoon niet, niet in mijn plannen mee. Nee. Ik zeg, dat moet je zus en zo doen. Of, nou, moeten wil ik eigenlijk niet eens dat woord... Dan ik ben je allergisch gebruiken. voor Je kan het zus en zo doen. Maar dat vindt ze dan te veel moeite. En dan heb ik zoiets van, nou... Uh, ik, ik, kan, ik kan heel snel een karwei voor mekaar krijgen. Maar als je er eindeloos over blijft ouwe hoeren... dan, nou, dan houdt het voor mij een keer op. Dus ik, nu heb ik het een keer uitgemaakt. <laughs> en spreek je haar nog? Want ze is dus officieel dan ook een ex. Nee, ja, officieel wel. Maar... Uh, ja, dat, dat is een mevrouw die... die uh, nou, blijkbaar ook moeite heeft. Of, nou ja, bindingsangst heeft. Ja. En, uh, uh, nou, ik heb geen bindingsangst, hoor. Alleen, ik wil wel ge gewoon graag praktisch werken. Doe echt iets samen. Ja, en ja, dan kies jij weer wel weer voor dat jij gewoon kan werken... en dat je je carrière kan nastreven. En dan, als een vrouw dan niet je meegaat, dan is het even klaar. Uh, nou, Kort op de bocht, hè, dit? He, dit. In dit geval is het voorgoed klaar, hoor. Ja. Omdat ze gewoon... Kijk, en dat heeft heel veel vrouwen kunnen zo fucking jaloers doen, jongen. <laughs> en daar hou ik dus niet van. Nee, dat begrijp ik. Tenzij en... ze de reden to toe hebben, toch? Of niet? Nou, ik ga nooit vreemd. Nee, nee maar heel goed. Vind alleen, dat uh, vind ik alleen maar goed. Snap je? Maar ja, ja, ja. ik even over het oplossen... Ja. ...van als je als je dus je, je geliefde bent kwijtgeraakt, hè? Want dat wou jij toch zo graag weten? Nou ja, ja, nou ja niet hoe je, of dat je je geliefde kwijt bent geraakt... maar ik ben meer uh, over hoe je met je ex moet omgaan. Dus stel dat het uitgaat van welke kant dan ook. Dus dat je het uitmaakt of dat zij het uitmaakt. Maar dat je dan... Moet je elkaar blijven zien? Moet je dan gewoon echt cold turkey? Elkaar gewoon echt niet meer spreken en verder gaan met je leven? Ook al is dat soms moeilijk. Daar was ik een beetje benieuwd naar van... wat nou het handigste is? Dat is niet eenduidig. Nee. Dat hangt heel erg van de situatie af. Maar wat wel het belangrijkste is... en dat woord respect... wat, wat uh, nou vaak heel fout wordt ingevuld, vind ik. Maar kijk, als je, als je echt liefde hebt gedeeld... echt vriendschap hebt gemaakt... en daar wordt... Als er haat en kwaad en ruzie en narigheid ontstaat. of dat nou uit het verleden komt of uit. nou ja, meestal komt dat uit het verleden. Ja. Uh, je bedoel, je ziet hoeveel gezinnen er scheiden tegenwoordig. en uh, in dat soort toestanden. En, en met kinderen ook en zo. En, en, en vrouwen blijven daar heel vaak lang boos over. en dan gaan dan wraak nemen op mannen en zo. En uh, door middel van hun kinderen. En omgekeerd is het ook zo. Nou, dat mag niet van mij. Nee. Maar wat jij dus eigenlijk zegt over omgang qua ex... is echt heel erg per geval verschillend. Nou, als ik zeg maar dat ik spontaan Lisbeth zou tegenkomen. op ja, ja, ja. De Mila, Mijn allereerste de grote liefde. Een dochter van een hele goede dichter, overigens. Pauwden Denko. Maar... Uh, uh, ja, nou, als je, als je echt iets goeds gedeeld hebt, hou dat alsjeblieft in stand. Nou, vind ik dat, vind ik dat een goede conclusie die we hier dus hebben getrokken. Een duurzame een duurzame gedachten is dat. Ja, dat ja. Ja, vind ik een goede. Ja, het het goede moet je koesteren. Ja, het goede moet je koesteren. En een beetje elkaar uitschelden. Omdat we, nou, we maken allemaal wel eens ruzie. Daar is ook niks mis mee. Als je het maar weer goed maakt daarna. En vooral je handen thuis houden. Ja, me dunkt zeg. Dat lijkt me dus wel heel. Mohim. Ik zeg het nu op zijn berbers. Dat betekent namelijk belangrijk. Uh, kijk. Ja, hij, Ik heb nog heel hij, veel andere bellers ook in de, in de wacht staan. Uh, ja, maar haar liefde in ere. Ja. En ook, uh, ook al kan je hetzelfde paadje niet meer op, maar de ontmoeting. Uh, als je een relatie hebt gehad. en de goede dingen eruit, die moet je vasthouden. Olek, dankjewel voor je belletje. Oké. Okay. Fijne Ik nacht. dat je er wat aan gaat. Yes, dankjewel. Oké. Okay. Groetjes. Goeiedag. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Adviezen vliegen me om de oren hier op Radio 1. En um, Jasper, nacht. Hallo, Frank. Hi. Jij, ja? uh, jij bent, bent een beetje een Einzelganger, uh, ganger, hè? Ja, dat is een Duits woord voor eigenlijk iemand die het best kan functioneren als hij alleen is. Ja, dus jij bent ook over het algemeen alleen en bent dus misschien ook wel blij dat als het uit is dat je dan ook gewoon van iemand, nu zeg ik het heel onaardig, verlost bent. Ja, ik hou het korter dan de vorige beller. Ik had een relatie van zes jaar met een Filipijnse dame die in Nederland woonachtig was. Die het lijkt wel dat het op opsporing gezocht is. <laughs> <Ja. laughs> maar goed, die was vreselijk jaloers. En ik ben, ben met haar naar de Filipijnen geweest, ruzie gehad en alles. En emotioneel verkracht, uh, geslagen en alles oh. uh, niet teruggeslagen. Heel goed. En ik heb thuis gewoon zes katten. En, ik, en ze wonen gelukkig in de bu buurt. Ik ging gewoon lekker mooi fietsje s'nachts gewoon weer naar uh, huis toe. En dan een weekje niks. Maar het werd dus eigenlijk gewoon steeds minder en minder. Want ik, ik, ik dacht, iemand die jaloers is uh, op een eindselkanger. <laughs> dat is lastig, dat is ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Maar is je relatie dan toenertijd een beetje doodgebloed eigenlijk? Ja, ja. Ja, ik heb nog heel goed contact met de... Met, met, met, met, ik, ik noem ze nog met mijn stiefdochtertjes. Mm -hmm. die, die wonen in de buurt, die komen af en toe langs met het, met het hondje en... Uh, die verjagen mijn katten dan wel weer. Maar uh, ik heb heel goed contact met, met, met de rest, en die sna snappen het allemaal, want die zijn allemaal stuk voor stuk met haar op vakantie ge uh, geweest. En uh, Ja, nee, Einzelgänger is, is, is eigenlijk gewoon dat je gewoon op jezelf kan functioneren zonder een uh, relatie te hebben. Ja, dus jij vindt, ja, vond het eigenlijk ik vind wel dat het fijn. Niet, en... lind, uh, komen. Maar vond je het eigenlijk wel fijn enerzijds dat het dan toen uiteindelijk ook uitging? Toen het uitging, ja, ik, ik, nou ja, ik, ik loop nu bij een bepaalde, bepaalde hulpdienst, uh, want ik was wel emotioneel verkracht. Ja. Want als je eindselkenger bent en je wordt uh, op, uh, laten we zeggen, je moeder beledigd, je, je katten beledigd, uh, je, alles waar je contact mee hebt, word je beledigd, dan, dan kan je relatie niet in stand houden. En ik uh, weet gewoon in mijn omgeving dat het, dat het gewoon, het is gewoon, uh, 2013 is nu, uh, iedereen gaat gewoon, ja, als het kind 12, 13 is, dan komen er al wrijvingen, die moet je dan in stand houden, dan moet je kunnen praten, maar als het kind 18 is en de deur uitgaat, dan kom je alleen, eigenlijk met je partner, en dan moet je, dan moet je echt, uh, moet je echt die hard zijn. Ja. En de vakanties, hè. De vakanties en de, de kerstdiners, dat, dat zijn de gevaarlijke momenten. Dat je dan, dan, dan denk je ook wel even terug aan de kerst en de vakanties die je met haar had. Ja, gewoon het georganiseeren en het afspreken. En het uh, wie komt er en dit en dat. En zo. Maar ben je dan blij dat je daar vanaf bent? Of, of, of koest je oh, ik ben, dat? Ik ben, ik, ben, ik ben nu twee jaar uh, vrijgezel. Lig. Vrij gezellig, ja, ja. dat noem ik mezelf, vrij gezellig. Ja. En ik heb gewoon mijn kat omheen. En uh, naar de hulpinstanties zijn ook bij mij. Want ik, ik heb er wel een optater ervan ja. gekregen. Door eigenlijk als Einzelganger een, een, een, een vaste relatie op te bouwen. Want dat is, ja, dat is, dat, dat, dat, je moet bij jezelf eigenlijk al van tevoren kijken. Ben ik een Einzelganger? Voel ik me lekkerder alleen of voel ik me prettiger met, met een partner omheen? En niet dan meteen van, nou ja, die is leuk en hup, kinderen maken trouwen en, uh, en dat die kinderen de dupe zijn ervan. Want dat is het, ja, dat is het toch heel, heel... Uh, nee, het uh, ja. dat ze daar dan weer opslaat, wat jij, wat jij dan met je partner hebt. Ja, precies, ja. ja. ja. Jasper, dankjewel dat je even, even je, jouw verhaal deelde qua even relatie. Voor, ja, in de volgende bellen kan er weer inloggen. Uh. <laughs> ja, die mogen weer inbellen, hoor. 0800-1121. Ja. Oh ja, gelukkig Ja, Jasper, was ik vergeten. Yo, man. Yes. Fijne Doei. nacht. Doeg. En uh, ja, je mag bellen dus, hè. 0800-1121, wat Jasper al zei. mailen mag ook, nachtbrakers.bnn.nl En uh, dit is een speciaal liedje voor de vrouw Patty Page, die overleden is deze week. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail is that doggy in the window uh, uh, I do hope that doggy is for sale I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone if he has a dog he won't be lonesome And the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? Uh, uh, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? Uh, uh, I do hope that doggy is for sale. I read. They're a robber oh, oh. With flashlights that shine in the dark My love needs a doggy to protect him And scare them away with one bar I don't want a bunny or a kitty I don't want a parrot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 I do hope that doggie is for safe. Wauw. Ter ere van Patty Page, ze werd 85 en dinsdag uh, overleden in San Diego. En uh, ze heeft 67 jaar muziek gemaakt. Dat is wel, wel een prestatie, hoor. Je hoorde haar hier in Nachtrakers BNN. En uh, het gaat over exen. En Ronald, jij hebt de eer dat je de laatste beller bent uh, in, in mijn programma. Goedenacht. Goedendag. Jij, uh, je hebt veel exen gehad, hè? Ja, klopt. Dat, dat, dat klopt. Hoe, hoe ging het dan? Um, want de relatie, dan gaat het uit, dan wordt het je ex. Hoe ging het daarna met je, met, met je, met je ex? Hield je contact met ze? Nou, ik ben door een heel lullige reden is het uitgegaan met mijn ex, waar ik uh, vijf jaar mee heb gelopen. En uh, na die tijd hebben we bijna geen contact gehad, omdat uh, ik kon daar eigenlijk niet mee kon omgaan. Ja. En uh, ik vond haar eigenlijk wel heel jammer. Want uh, ik had, uh, ja, liefst had ik dan contact met haar gehad. Maar uh, ja, dat gaat gewoon niet. Maar hoezo gaat dat niet? Zij, zij, zij wil het niet? Uh, ik denk dat zij dat wel wil. Maar ik, uh, voor mijzelf uh, kan ik dat niet accepteren. Hoezo niet? is uh, gewoon te veel gebeurd. Maar is, heeft, ze een, heeft ze een ander gehad? Terwijl jullie verkering hadden? Nee, nee, nee. Uh, uh, laat, ja... En ik had meer een ander. Oei. Ja, klas. <laughs> maar dan, dan, zij wil jou ook niet meer zien dus, als het ware? Nee, eigenlijk niet. Eerde kant wel, omdat we heel veel... Uh, ja, we hebben gewoon vijf jaar met elkaar gelopen. En uh, ja, we hielden gewoon veel van elkaar. En uh, ja, er is gewoon te veel tussen ons gebeurd en daarom gaat het gewoon niet meer. Maar heb je nog wel een beetje contact met de sms die jullie nog wel eens? Of bellen jullie nog wel eens? Of is het echt helemaal sloosh? Uh, MSN-contact. Oh, oké. Okay. Dus wel via de computer nog, een beetje chatten. Jawel, jawel, jawel. En met, met, met extra daarvoor dan? Ja, dat was eigenlijk mijn jeugdliefde. En uh, daarna heb ik wel een paar exen gehad... Maar dat was uh, allemaal een duur, want uh, ja, ik trok daar niet. Uh, ik uh, ik wou alleen maar dat ze dingen deden wat mijn ex ook deed. Oei, je vergeleek iedereen met je ex? Ja, klas. Ah, dat is wel, dat is wel een lastig iets, want daar blijf je dan wel in hangen, inderdaad. Ja, klas. En uh, ja, daar hebben we nog steeds last van. Ja? of Van die, van die ene uh, waar je vijf jaar verkering mee ge hebt gehad? Ja, daar, daar link je iedereen nog aan? Ja, klas. Oh. Maar kan je daar niet, moet je daar dan niet op een gegeven moment overheen zetten op een of andere manier? Want hoe lang is het geleden dat het uitging? Dat is zo'n beetje zes jaar geleden. Ja, ja dus zij heeft een beetje het ideaalbeeld voor jou vastgesteld. Ja, klopt. Mm. Dat is helemaal. Lastig. Ja, inderdaad. Maar wat ga je eraan doen? <laughs> ja, ik, ik kan er voor de rest niks aan doen. En ik weet het dus ook wel dat het niet beter kan worden. En... Uh... Uh, ja Ik wil haar sowieso ook niet meer terug. Nee. Maar het was wel uh, mijn ideale vrouw. Ja, en die, die is nu niet meer je vrouw. En die, ja, die krijg je waarschijnlijk dan ook niet meer terug. Ik kwam trouwens nog wat dingetjes tegen uh, op internet. toen ik ging zoeken hoe krijg ik mijn ex terug, tips. Dus ik kan ja. ze even snel met je doornemen. Ja, is goed. 1. te emotioneel zijn, niks is zo onaantrekkelijk. Uh, als continu zielig aan het doen zijn... Uh, het spelen, Dus dat is geen goeie. Nee. Dus die kan, die kan ik jou meegeven. Dan ben ik even op zoek. Oh ja, hier is tip 2. Hoe krijg ik mijn ex terug? Uh, tip 2. Je ex logisch proberen te overtuigen. Dus je moet haar overtuigen dat jij wel zo bijzonder voor haar bent geweest... dat ze je weer terug moet nemen. Tip 3 is uh, achter je ex aanlopen. komt eigenlijk een beetje op tip 1 neer. Van Je moet niet te veel naar haar pijpen dansen, maar wel je eigen pad kiezen en daarmee laten zien... Dat je een aantrekkelijke man bent. Dus dat ze, dat ze iets kan halen bij jou. En uh, tip 4 is uh, hetzelfde proberen. Doe je iets dat niet werkt om je ex terug te krijgen... stop er dan mee. En uh, dan moet je iets, ja, iets nieuws proberen. Nieuwe tactiek. En ze geven dus uh, als, als, als extra toevoeging bij uh, iets, iets anders proberen. Wat dus als tip is. Ga naar de sportschool bijvoorbeeld. Werk aan je kledingstijl. En uh, ga in het algemeen druk bezig met jezelf te verbeteren. Want of ze je nou terug wil of niet... Ik kan sowieso geen kwaad om er goed uit te zien. Dag Lars, ik ben helemaal met je eens. Heb je wat aan de tips, denk je, Ronald? Jawel. Ja? Jawel, jawel. Ja, mag ik je dan het beste wensen en dan hopen dat ze misschien ooit weer bij je terugkomt? Ja, nou, hartstikke bedankt. En blijf nog even lekker luisteren. Ja, dat zou ik doen. Goeiedag, Ronald. Oké, van hetzelfde. Groetjes. Doei, doei. La la la la. Plex. Plex, plex, plex, plex. We gaan We're De goede plaat, de Reflex, bieren en radio 1. En elke week zo aan het einde van mijn programma... heb ik een, een plaat die iets met het nieuws van deze week te maken heeft. En ik uh, laat wel van de Vaart en Sylvie even links liggen. we hebben we al genoeg over gehoord over die twee. Nee, eigenlijk iets veel grappigers. Het, uh, het was natuurlijk met Oud en Nieuw deze week... dat je uh, met de staatsloterij grote geldprijzen binnen kon halen. En dus iedereen zat gespannen zo op dat loodje te kijken. En zo ook een man uit Amsterdam... Alleen toen hij zijn huisje ging opruimen en het autopier in de container gooien, ging gooien... zag hij, zo terwijl hij het zo naar binnen gooide, dat zijn staatslot ertussen zat. Dus het lot warrelde zo die papiercontainer in en hij baalde als een stekker. Dat is best wel logisch. Uh, 20 euro had hij wel gekeken al dat erop stond, dus het was niet een hele grote prijs. Maar uh, hij dacht van ja, ik moet het hebben. Dus hij frommelde wat aan het slot en sprong zo, woep, het lot achterna in die papiercontainer. Alleen had hij niet bedacht dat het vrij diep was... Dus hij kwam er niet meer uit. Bijna een uur heeft hij vastgezeten en werd uiteindelijk door de brandweer uitgetakeld. Zijn lot had hij trouwens niet gevonden, de arme stakker. Ik was aan het werk en uh, ik zie vanuit mijn raam twee handen uit de papierbak steken. En ik uh, ben na tien minuten maar eens af gaan vragen wat er aan de hand was. Ten eerste vroeg ik me af, hoe komt hij aan een sleuteltje om erin te komen? Wat doet hij daar? En uh, hoe heeft hij zichzelf in zo'n situatie gekregen? Heel think I'm vast. And I know I'm in trouble again I'm in trouble Cause you're a rambler and I get See you ...Mitchell met... Help me. Want uh, de man die in, het, uh, in die uh, papiercontainer viel, had wat hulp nodig. En uh, uiteindelijk is hij eruit gekomen. hoor. Zonder kleerscheuren, hij had een wondje op zijn hoofd. Dat was het enige. En hij had zijn lot dus niet terug. Dat is wel een beetje lullig. Lieke, jij bent er inmiddels leuk. Hoi. Hallo, ik heb uh, 10 euro gewonnen met uh, staatsloten. En hoeveel heb je ervoor betaald? Uh, 30 volgens mij. Mooi, 20 euro voor ja. Maar toch wel blij, zie ik. want je lacht erbij. Ja, dat ik in ieder geval iets gewonnen <laughs> ja. heb. Ging, het ging over extra de afgelopen twee uur. En uh, ik heb heel veel tips gekregen van de luisteraars en ook mooi. Verhalen van de luisteraars. Dank daarvoor. Um, hoe zit jij met exen? Um, ja, van echt mijn lange relaties kan ik. Uh, nu gaat het beter, maar ik vond het altijd moeilijk om dat dan uh, daar geen contact meer mee te hebben. Je hield het ook wel aan. Ja, terwijl het dan wel echt uit was voor mij. Ook echt klaar. Maar ik ging nooit met ruzie uit elkaar. Dus ik dacht altijd van ja, maar ik, ik vind je nog steeds heel aardig. Dus en laten we gewoon koffie drinken. Nog, ja. ja, maar dat werkt toch niet. Nee, hè? Want je kan, je kan nooit vrienden zijn als je een relatie hebt gehad. Maar ook omdat er dan op een gegeven moment toch ook wel, ook wel weer seksuele spanning om de hoek komt kijken? Of meer? Nee, meer omdat ik zoiets had. Van, en, hij, en hij dan ook van ja, waar, maar waar slaat het eigenlijk? Je blijft heel erg hangen dan in het ja, verleden. Ja, waar, waar doe je het voor? Want je, je bent geen vrienden. En je zal ook nooit meer een relatie krijgen. Dus het eigenlijk is eigenlijk een Het is meer een tijd. soort van, ja, toch een beetje heimeer ofzo. Dat je denkt van, ik kan het niet loslaten. Dat je er contact mee houdt, maar het heeft eigenlijk nooit zin. Nee, maar het voelt wel lekker vertrouwd. Het is wel, het is wel fijn en je weet exact wat je aan elkaar hebt bijvoorbeeld. Ja, maar ja, het is toch veel leuker om iets nieuws. Om nieuwe mensen te ja. leren kennen. Ja ja, ja, ja, daar heb je gelijk in. Het was, het was een leerzame uitzending ook wel, uh, <laughs> van, van, van mijnerzijds. Zometeen start. Uh, Luc is nog lekker een weekje op vakantie. Ja, uh, dus jij mag zijn plekje innemen. Ja, Thuis op vakantie is hij gewoon, hè? Oh, hij is gewoon in het land? Ja, ja, ja. Oh. Misschien luistert hij wel. Nou, Luc, hoi. Hoi, Luc. Goeiedag. <laughs> wat ga je doen zometeen? Uh, ja, praten over wat echt niet meer kan in 2013. Not done. Ja, dat not Want mensen done. zeggen dat het zo 2012. Precies. Dus denk er even over na. Ja. Maar, maar met... jij bent volgens mij niet zo trendgevoelig, dus trek het wat breder. Wat misschien voor jou niet, persoonlijk niet, meer kan. Oh, wat ik niet meer weet. Waar je helemaal klaar mee bent. Ja, ja. Oh, dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld die ene trui niet meer aandoet. Ja, of dat je echt gewoon nooit meer naar Albert Heijn wil, maar alleen nog maar naar de Dirk. Oh ja. Dat kan, oh, dan wel, dan kan het echt op heel veel manieren. Of zinnetjes die je altijd zei of zo. Die, ja. Of stopwoordjes. Ga ik even over. Denk er goed over na. Yes. Ja. En?